In Venezuela wordt al een paar weken tegen de regering gedemonstreerd. Woensdag kwamen daarbij drie mensen om het leven. In Italië is Matteo Renzi zoals verwacht door zijn partij voorgedragen als nieuwe premier. President Napolitano neemt waarschijnlijk vandaag of morgen een besluit over wie een nieuwe regering moet gaan vormen. Premier Letta diende vrijdag zijn ontslag in nadat zijn partij het vertrouwen in hem had opgezegd. Renzi riep hem op om plaats te maken zodat er hervormingen kunnen worden doorgevoerd. De 39-jarige Renzi kan de jongste premier uit de geschiedenis van Italië worden. In de eredivisie heeft FC Twente de topper tegen Vitesse met 2-0 gewonnen. Door de overwinning komt de ploeg uit Enschede op één punt van koploper Ajax... die vandaag in actie komt. De twee hekkensluiters in de eredivisie wonnen allebei. NEC versloeg RKC met 3-1. Ader Den Haag won met 1-0 van Roda JC, dat nu laatste staat. De vierde eredivisiewedstrijd van gisteravond AZ tegen FC Utrecht werd 1-1. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 4. Overdag wisselen bewolkt in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is radio 1. BNN. Een hele goede nacht. Je luistert naar Radio 1. Het is uh, twee minuten over vier. En uh, je kan bellen naar Radio 1. 0800 1121. Tussen 3 en 5 mag je altijd meepraten. En ik heb het onder andere gehad over um, uh, wat je beste en je slechtste eigenschap is. Maar uh, ik ben ook wel benieuwd waar je vroeger goed in was. Dus dat hoeft niet per se een eigenschap te zijn. Eigenlijk... Eerder niet, maar meer een talent. Heb je vroeger iets gedaan, een sport of een, speelde je een instrument? Heb je gezongen? Maar dacht je later, ja, ik kan mijn tijd er beter niet aan verspillen. Misschien moet ik iets anders gaan doen. En denk je nu achteraf, jammer. Jammer dat ik dat niet doorgezet heb. En ik heb er een spijt van dat ik er niet meer door ben gegaan. Of misschien ook helemaal niet. Het kan ook zijn dat je gewoon hele bewuste keuze hebt gemaakt. Ik sprak Vincent en die uh, wilde heel graag uh, eerst... Judo de D was er heel erg goed in. Maar ja, die wilde ook wel graag uitgaan en achter de vrouwen aan. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. En hij koos ervoor om niet verder te gaan met judo. Anders was hij misschien wel Olympisch kampioen geworden. Dat zou zomaar kunnen. En um, ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat jij vroeger deed, waar je goed in was. En uh, dan hoef je niet per se Olympisch kampioen in speet te zijn geweest. Maar uh, het mag ook gewoon iets anders zijn dat je bijvoorbeeld goed kan schrijven. Dat iedereen je daar altijd complimenten over geeft. Maar ja, dat je denkt, ja, ik heb er uiteindelijk toch nooit iets mee gedaan. 0800 1121 En uh, Frits, hele Goede goedenacht. En Ik ben Frits, je grote broek. Waar was jij uh, vroeger goed in? Graaf en Judo. Allebei, oké. Okay. Mijn ja, vierde dan ben ik allebei sporter. Wat zeg je? Mijn vierde dan en allebei sporter. Je deed allebei vierde de sporten. Op vierde dan, vierde dan. Vier dan. Vierde. Vier dan, man, het gaat je. Ja. Vier medailles. Ik heb ik twaalf heb medailles in huis, twaalf bekers. Ik heb een iemand wedstrijd ermee gedaan. En ik ben, ik, ben, ik ben een van de beste van de wereld geweest. Oh, maar waarom ben je ermee gestopt dan? Omdat ik namelijk problemen kreeg met mijn hart. Oh. Ik heb een hartfalen. Ik gebruik mijn zuin. Oké, okay, en wat, wat voor... Uh, uh, uh, ja, wat heb je dan precies? Ik heb een uh, hartfalen. Oh, oké. Okay. Ik, ik heb ook... Uh, uh, ik heb een hartfalen. Wauw. Hartfalen gehad, hartfalen Dat is wel heftig dat je daarvoor... Uh, nee. waar het is het kwam. is waar het kwam. Wat heet u eigenlijk? Hoe ik heet? Ik heet Lieke. Ja. Ja. Lieke. L Lieke. Ja. Een oh, mooie naam, nou, is Je zegt welke naam? Nou, Waar komt Dat van namelijk. Nou, nou, dankjewel, Fritz. Uh, volgens mij komt het van uh, uh, Angelique. Tatsje, wat Volgens mij ben je een heerlijke vrouw? Hè? <laughs> zie je er mooi uit, Angelique of niet? Nou ja, ik, ik vind. Ik, ik, ik vind zelf, komt, zelf dat nou, ik er wel. Ben je, een goede, goede vrouw. je kan de stem door hoe kapje iemand is, maar volgens mij ben je een goede, goede vrouw. Als dat je me loont, zal ik Ik zou zeggen, ga kijken een keertje op uh, op Twitter, @Angeliqueveld, dan uh, zie je een foto van me hoe ik eruit zie. Ik zit ook op Facebook, ik zit ook op Facebook, zit oh. ik. Hé, uh, hey, maar Frits, um, Judo Karate, was je zo goed in, maar helaas uh, nou ja, kreeg je last van je hart en kon je daar niet mee, mee doorgaan. Wanneer was dat ongeveer? oud was je toen? Ik ben nog een vercellijker, ik ben nog een liedje. Ik ben in 9 jaar, 59 jaar ben ik nu. Maar ik heb dus sinds de laatste twee jaren, het toch gekregen. Ook sinds Daarvoor twee jaar, oh, oké. Okay. Dus toen ben je echt helemaal gestopt met alle sporten wat je deed. Top, top, top. Maar moet je niet ook, uh, je kan wel nog gewoon uh, in beweging blijven, toch? Want ik neem aan dat dat, ook, ik, dat ook heel niet, goed is voor je. Ik, ik moet je nog zo vertellen, Lieke. in huis heb ik verschillende fitnessapparaten. Ja. Daar train ik op, train ik op. En wat voor apparaten zijn het dan bijvoorbeeld? Een home trainer of zo? Ik heb, of een... Een, ik heb een home trainer, home trainer op ik heb ik huis. Ja. huis Oké, okay. en dat doe je ook echt om uh, ja, of, of voor je hart? Om dat goed in conditie te houden. Ik moet je nog vertellen, Lieke. Ik moet je nog vertellen, Lieke. Mag ik je een lieke noemen? Nou ja, zo heet ik het, dus. Zo mag je me wel noemen hoor. Okay. Ik moet je nog wat vertellen, Lieke. Ik ga articuleren, ik ga articuleren, mijn jongen. Ik heb dus liever Lieke. Acht familieleden begraven. Wat zeg je daarvan. Wat heb je begraven? Ik heb acht familieleden begraven. Acht. Acht familieleden? Ja. Jeetje, Frits. En zes van me liggen gewoon in het dorp ergens in mijn en plan, En zes familieleden liggen. In de doodbegraaf waar ik woon. Nou, dat is ook niet fijn, uh, Frits. Nee, ja, Maar ik ben klussen. Ik ga klussen. ga naar de kerkgroep. Ik heb dat niet, hè. Maar ik heb deze 36 jaar... laatste van een meisje. Ik ben nog gezat. Ik ben 36 jaar van ik, Frits, je, je, je, je, je zegt heel veel dingen. Maar ik, ik ben benieuwd... Uh, <laughs> wat, wat, wat is nou het laatste wat je nog wil zeggen? Ik zuid is niet, hè. Ik heb 36 jaar, heb ik, heb, ik, heb ik getrouwd geweest. Wat ben je 36 jaar? Getrouwd geweest. Ja. En nu niet meer? En ik ben gescheiden. Oh. Weet je waarom? Want ik heb, ik heb een eigen sportschool gehad. In mijn, twee sportscholen. Mijn vrouw, de huidige vrouw, die kan het op het laatst merken. Dus dat zag ik mijn het wel. dat. je wel. Op het, het zei, laatst speelde ze me... niet meer. Wat zeg je? Wat, wat zei je nou, op het laatst? want laatst heb ik gemerkt dat ze, dat ze mijn man kwijt in je doen. Dat ze wat kwijt? Ze heeft dat ze drie miljoen van je weggehaald Ze heeft 3 miljoen van je weggehaald? Ja, heb ik Nou Frits, je hebt uh, veel pech gehad in ieder geval. Ten nare, ten Ja. Maar... Maar een liedje, dat moet je nog vertellen. Ik ben een gelukkig mens, toch even goed. Want ah. ik heb toch nog zo'n... 2,5 miljoen over dat <hij> nog. Maar 2,5 miljoen maak je nog, kijken, nog niet kijk, per se een gelukkig wens, hè, Fritz? geld ligt niet, Rieke. Nee, geld maakt niet gelukkig. Mijn ik, ik kussen, nee, kussen, kussen, kussen liggen niet. Dus, als je dus, dus, dus een lieg, en, je, en de mensen komen erachter, dan, dan, dan kan je een naam in dorp. Want die dus kussen, maar wel, het is wel elkaar. Want ze dus, gaan liegen, zijn de serie gaat dingen, dat ligt wist dus wel? Ja, Fritz, ik. Dus, en je mag wel oordelen, maar niet verder oordelen. Je hebt me nu echt al zoveel levenslessen verteld, Frits... dat ik het eventjes niet meer weet. Maar ik ga proberen het allemaal te onthouden. En uh, ik wil je in ieder geval bedanken voor het bellen. En uh, nou ja, ik, ik hoop dat je nog lang heel erg fit en toch een gezond hart kunt uh, blijft houden. Dankjewel. Lietje. Oké, hele goed. Goeienacht, Frits. Even thuis <laughs> dan zal ik ook voor jou bidden, Lietje. Ah, dat vind ik aardig. Dank je wel. Goeie nacht. Een Goeie nacht. voor het evenement. 0800 1121. Waar was je vroeger goed in? Uh, Frits was heel erg goed in Judo en in Karate. Hij heeft heel veel bekers gewonnen. Maar ja, is hij uiteindelijk mee gestopt? Helaas moest hij stoppen vanwege zijn hart. Ik ben erg benieuwd waar jij vroeger goed in was, wat jij deed. En waar je achteraf denkt van ja, was ik daar nou mee doorgegaan Dan was ik er misschien wel heel erg goed in geworden. Of niet, misschien ben je er bewust mee gestopt. En ben je daar juist heel erg blij mee? 0800 1121. Dit is Neil Young en Heart of Gold. of Gold, hier op Radio 1. Een hele goede nacht. Ik ben heel erg benieuwd waar jij allemaal goed in was. Of allemaal, misschien is maar één ding. Waar jij goed in bent geweest. Ik heb vroeger geschaatst, van mijn vierde tot mijn elfde. En uh, was ik daar ook, uh, nou, voor... Nou ja, ik was er gewoon een beetje goed in. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb zoveel leuke hobby's... en zoveel interesses, dat ik gewoon ergens mee moet stoppen. En dat is toen uiteindelijk schaatsen geworden... Maar nu ik dan naar de Olympische Spelen kijk, denk ik... Oh, ik ben echt zo jaloers op die mensen die daar staan... en die dat allemaal mogen meemaken en zo'n En ach, Het blijft echt wel een hele mooie sport om naar te kijken in ieder geval. Ik nee. kan het, ben het nu niet meer goed in de om het zelf te doen. Maar uh, ja, ik vind het nog wel mooi om naar te kijken. Berend, goedenacht. Goedenacht. Goedemorgen allemaal Nederland. Ja, goedemorgen. Ik ben allemaal beneden dat je niet op de schaatsen bent doorgegaan... En niet in de Olympische Spelen terecht bent gekomen. Anders had je te maken met dingen die totaal niet kunnen en die onmogelijk zijn. En dat is bijvoorbeeld een drieduizendste van een seconde. Het staat helemaal niet. Dat is onzin. Kijk, een seconde is dan veel. Ja? En ja. dat is drie, een, een drie tellen. Een, een seconde is één, twee, drie, dan heb je al. Ja? En als je nou één honderdste van, of één tiende van een seconde hebt, dan ook nog bij mij. Een honderdste van een seconde kan ook nog wel. En als je dan een honderdste van een seconde dus uh, met, met, uh, met Slaomer uh, met, met Sla gelijk staat aan de finish. Twee, twee, twee, twee uh, skiers die gelijk staan met een honderdste van een seconde krijgen dus uh, alle twee een gouden medaille. En bij schaatsen in drie duizendste van een seconde. Dat kan toch niemand bevatten. Ja, dus eigenlijk hadden ze gewoon allebei worden, moeten winnen, Berend. Ja, we worden nummer 1 en 2. Ja. Dus dus, dit, dit, dit is alleen maar bijeengebracht gebracht om te kunnen manipuleren weet ik zeker. Maar ik weet niet of het, het als de je de bijvoorbeeld uh, met z'n tweeën op de eerste plek staat... is ook niet helemaal een echte... je wil natuurlijk gewoon de allersnelste tijd hebben. En dat, daar, daar bouwde ik Koen voor wij natuurlijk van. Dat hij niet gewoon de beste was en de allersnelste tijd had. En in zijn eentje had hij op die plek willen staan. Dat zei hij, dat is mijn plek. Nou, dus dan had je goud en zilver bij elkaar moeten smelten. En dan <laughs> die twee met je scheven... Ja, groot dan zullen we bij elkaar moeten smelten. Een mooi aparte medaille. En nummer drie, krijg je alleen brons. Een hele creatieve oplossing, onzin. vind ik wel. Ja, er is ja. zoveel onzin, ook in mijn hele leven. Ben maar Berend, even, over... even iets anders. Want jij uh, bent, uh, je, je belde omdat je vroeger ergens goed in was geweest. Alleen uh, dat je ja. daar nu niks meer mee doet. Ik doe er wel wat mee, maar ik kom niet verder. Ik zit in dezelfde positie als Vincent van Gogh... Lopatuli, uh, noem maar op, uh, Spinoza. Mm -hmm. Dat waren mensen die heel goed waren. Maar die hebben zich geen kans gegeven om van hun product of van hun gaven te kunnen genieten. En op hun sterfbed te liggen en te zeggen: Ik heb het volbracht, ik heb toch een mooi leven gehad. Want Van Gogh, die schilder, die kwam aan de academie. Ik noem maar een figuur zoals mij ook. Hè. Ik, ik ben in taalkunde heel goed. Mm -hmm. Dus Van Gogh kwam op de academie in Antwerpen. En die was er drie uur en toen kwam de leraar achter, achter me staan, ja, maar dat is niet de opdracht die wij jou hebben gegeven, waar jij mee bezig bent. Zo schilderen wij hier niet, dus uh, u kunt gaan. Ja, en toen mm. liep hij met zijn schilderijen opgerold onder zijn armen de halve wereld door en iedereen vond hem maar rotzooi. Ja, ze, ze vonden het niet mooi toen, dat kwam pas later. Ja. Voilà, en ik zit in dezelfde, ik, ik zit in dezelfde situatie. beroemd op internet. Oertaal, de duizenddichter, Wereldberoemd, dat is mijn artiestennaam. Berend niet mm -hmm. brink. Alle films meegedaan. Alle programma's geweest mijn hele leven. Vier boeken geschreven. Allemaal uitverkocht. Ik werk in het buitenland. In Marokko. In uh, Turkije, ja, Marokko. Nu zit ik in Duitsland, in Berlijn. Mm -hmm. ja, op de Vrije Universiteit. Want een, een, een, een, een eigen held of een koning in eigen land wordt niet geëerd. En dat is mijn probleem. En is het dan misschien zo, de, ook net als bij want bij Vincent van Gogh... was het dan zo dat hij pas veel later wel werd geëerd... en dat mensen zijn ja, kunst toen pas ja, konden kon waarderen. Doen, uh, dat zou het misschien bij jou ook nog kunnen zijn. Ja, zeker met het... Met, met dus, uh, Computer met de. met de. met de. met het cyber -tijd tijdperk. Want ik sta 36. U kunt mij intypen nu meteen. Oertaal, de Hit Brink, Ja. is waarschijnlijk 36.000 keer op internet. wat ik allemaal gedaan heb. Ja. En, dan kun je, en in alle talen. Maar dan word, je, dan word je toch wel erkend op internet? Ja, door het volk. En mensen die mij erop zetten. Maar ik heb jou, ik heb jullie medewerking de media maakt de dienst uit. Maar dat, dat, dat is helemaal niet zo. is een vermoord voor, wat zeg je? Ja, bijvoorbeeld Esme dus, Dentus, die is gewoon via YouTube is zij bekend geworden. De media maakt het uit. De media maakt het uit. En als je in de gevangenis hebt gezeten, zoals mij, drie jaar omdat ik mijn boetes nooit betaald heb... en daar rustig kon schrijven en studeren... Ja, dan ben je al helemaal not down in, welk, in, in Nederland. Want dan ben je één keer een crimineel... één keer in de gevangenis gezeten altijd... en dan krijg je geen hulp, alleen maar tegenwerking. En dan hebben ze juist omdat jij in de gevangenis hebt gezeten... een stok achter de deur om jou in Nederland... en alleen in Nederland te slaan. En wat zou jij graag willen bereiken dan, Berend? Wat zou voor jouw erkenning zijn? Die erkenning heb ik van het publiek. Ja, maar wat maar wil je dan als je het... zegt... Ik heb erkenning van het publiek. Want ja. het publiek heeft geen geld. Je wil graag leven van wat je doet. Ja, dat kan ik niet. Ik heb een toestelling gehad in België. Met de... Ja, je bent heel goed. Dat heb je al verteld. Maar je wil dus erkenning van de media. Dan heb je eigenlijk bereikt en, wat je ben wil bereiken. Ik met de Nederlandse taal... Als enige taal in de wereld, als oudste taal, te bewijzen met miljoenen woorden dat alle talen uit het Nederlands komen. Ongettauw. Typ, typ het in, in op internet. Nou, ga om, ik, dat, uh, ga, dat ga ik zo meteen doen, want ik ben nu nog druk bezig. Maar dat ga ik zo meteen doen, want ik ben nu bezig. Maar ik ga het zo meteen even opzoeken. Maar ja, ik hoop voor je dat je dat doel inderdaad, uiteindelijk bereikt. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ik ga het gaat vanzelf. Maar ik, ik, ik, ik kan er niet genieten. Ik kan er niet van genieten. Nee, ja, dat is wel heel zonde. Want uiteindelijk doe je het natuurlijk ook voor jezelf. Dus als je ja, er zelf niet van, van geniet. De, van ja. de Nederlandse staat, want de Nederlandse staat is tegen mij. Oké, okay, nou ik zou het. Is macht. Ja, dan mag jij niet over praten. De media is mede, medeplichtig, hè? Nou ja, ik zou het, aan, het aan mijn collega's doorgeven, Berend. Maar ik ga even naar de volgende persoon. Want volgens mij kan jij hier nog heel lang over doorgaan. En, Sean? Uh, ja. Hey, nacht of, of goedemorgen. Ik weet niet of je net, net wakker bent geworden of dat je al uh, de hele tijd wakker was. Nou, nee, ja, het is hieravond. Ik zit net te eten eigenlijk. Oh ja, je zit in het buitenland. Ja. Waar zit je precies? Um, ik zit in uh, Memphis. Ah. Uh, op het moment. Daar is ik. was uh, onderweg naar huis vandaag, maar mijn vlucht uh, was gecanceld. Dus uh, ik moest hier een nachtje blijven. Oké, okay, dus je was op reis naar Memphis uh, op, op, op vakantie of uh, voor iets anders? Nee, uh, ja, voor mijn werk. Maar ik was, ik was dus onderweg naar huis ja. Uh, vandaag. Ja. Ja, helaas. Nou, is het slecht weer daar? Um, nou, niet, in, in Memphis zelf is het eigenlijk geen slecht weer. Maar uh, op andere plekken in Amerika zijn het wel heel slecht weer te zijn. En daar moet ik dus... Uh, ja, in New York is het heel uh, uh, ja. slecht weer. Hey, maar... Ja, en um, ik dus, oh, ja. ja uh, vertel. Want je, je, waar, waar ben je goed in? Of ben je goed in geweest? Um, nou, vroeger op school was ik heel erg goed in Engels. Ah. Maar, ja, ik was eigenlijk heel middelmatig in heel veel dingen. Maar uh, Engels dan was ik heel erg goed. Ja. Um, en, um, ja, verder was ik eigenlijk helemaal goed in niets. Helemaal niks? Nee. Niet ik in sport? Ik kwam een beetje gemiddeld in. Ja. En niet in uh, uh, technische... Was je technisch ook niet uh, handig? Ja, ja, ik was technisch wel een beetje... Nou, nee, niet, niet echt handig. Ik een beetje... Ik, ik probeerde wel allerlei technische dingen, maar het was nog een beetje middelmatig zeg maar. Ja. Dat kan pas later. Maar uh, heb je daar iets doe mee daar. gedaan, met je, met je aanleg voor Engels? Nou, niet, niet specifiek, maar ik, ik, ik woon dus wel in Amerika inmiddels. Oké, okay. dus in spreek dat opzicht heb je wel er wel iets Engels. voor gedaan. Ja. ja. Maar uh, ik, heb, ik doe daar verder niets mee... Uh, professioneel, zeg maar. Nee, want je, had bijvoorbeeld, je, je zou bijvoorbeeld uh, vertaler kunnen zijn? Dat had gekund, ja. Of uh, uh, Engels schrijven? Ja, had ook zomaar gekund. Nee, ja, nee, maar ik ben dus, uh, ik, ik ben dus in de techniek uh, wel terechtgekomen. Maar hoe komt het dan dat je daar uiteindelijk niks mee hebt gedaan? Want je was er dus goed in, dat, dat merkte je op de middelbare school al. Uh, is dat dan omdat je ja. gewoon niet zo goed wist wat je ermee kon doen, of... Of? Nou precies, ja, ik vond het meer een hulpmiddel dan, uh, dan een doel, zeg maar, om goed te zijn in Engels. Het is handig, het is handig om Engels te bestaan, maar ja. dan als hulpmiddel bij andere dingen. Ja. Niet het doel op zich. Nee, dus het was niet iets waarvan je dacht, nou, daar moet je heel goed Engels voor kunnen, dus dat kan ik worden. Nee, dat niet. Maar ik heb er wel heel veel profijt van gehad. En als je nu terugkijkt dan, want nu uh, nou, ben je veel ouder en heb je veel meer uh, meegemaakt, gezien van de wereld. Je woont in Amerika. Zijn er dan nu achteraf keuzes waarvan je denkt: oh, dat had ik met mijn talent voor Engels kunnen doen? Uh, nee, niet echt. Ik denk niet dat ik uh, wat dat betreft veel anders zou doen. Inderdaad, gewoon mooi zo. Ja, dus je zou het gewoon ja. weer precies hetzelfde doen. En voor jou is het niet zo van: nou, wat nou als ik dat of dat gedaan had was misschien wel heel anders nee. gelopen? Nee, niet echt. Maar zoals ik al zei, ik heb, ik heb er heel veel profijt van. En uh, nou ja, ik doe er dus wel iets mee. Ja, dat is het, uiteindelijk is dat denk ik de conclusie. Dat je er ook wel iets mee doet, namelijk. Want je bent in Amerika gewonen. Dus je praat eigenlijk ja. elke dag Engels. Ja. Ja, ja en ik, ik reis sowieso heel veel. Dus, uh, ja. En dus hoe lang woon je al, daar al eigenlijk? Uh, sinds uh, 2006. Dus dat is nu uh, een jaar of acht. En uh, wat voor werk doe je daar? Um, nou, ik, ik reis eigenlijk heel veel. Ik doe niet zo heel veel werk in Amerika zelf. Ik uh, woon er dan wel. Uh -huh. Maar uh, grote deel van het jaar zit ik ook uh, in andere landen over de hele wereld, zeg maar. Je reist eigenlijk gewoon de hele wereld over voor je werk? Ja, ja dat doe ik. Ja. Oh. En maar wat voor werk is het dan? Um, ik ben... Uh, ik ben een engineer ik dat, uh, en ik, uh, ik werk met machines die, uh, die autobanden maken. En die zijn uh, dus in bedrijf bij klanten. Ja. En die klanten zitten over de wereld. Ja. Dus uh, zo kom ik daar dan. En jij uh, um, weet precies hoe, hoe, hoe dat helemaal werkt. Dus jij kan als er ergens een defect is, weet jij precies waar dat dan aan ligt. Of als er iets verbeterd kan worden. Ah. Ja, dat klopt. En uh, welke landen ben je dan onder andere geweest voor je werk? Oeh. Nou ja, de hele lijst uh, weet ik ook niet. Maar uh, ja, Italië, Engeland, Rusland, China. Volgende week ga ik naar Korea. Uh, veel in Amerika toch wel. Ja. En dan moet je ook ja, veel Engels praten. Ja, ja constant. Wauw, <laughs> wow, nou... Dat... Dat lijkt me echt, uh, ja, lijkt me wel wat om zo uh, de hele wereld over te reizen eigenlijk. Maar ja, ik was ja, dan ook weer niet zo leuk, goed in ja. Engels vroeger, dus ja. Ja, dan, ja, dan heb je wel een probleem. Ja, nee, ik ah, was, er was gewoon ja, gemiddeld. Ja, het was niet, het was ja, niet, jij bent, je niet. Je doet de Engelse radio, dus moet verder op niet zo. Nee, zou het leuk zijn als ik ook nog heel goed in Engels was, kon ik misschien in het buitenland op de radio werken. Op de Engelse radio, ja, ja. ja geweldig. Ja. <laughs> Luister je ook veel Amerikaanse radio eigenlijk? Um, nou ja, in de auto een beetje, inderdaad. Maar ik ben niet zo'n uh, zo radioman. Maar oh. uh, ja, ik luister wel radio, ja. ja. En wat, wat valt je op? Is er een groot verschil? Veel ja, reclames? Heel veel reclames of, ja, heel precies. veel reclames. ja. Net als bij televisie zij een eigenlijk. Satellietradio, hebt. Ja. Uh, er zijn wel satellietradio-kanalen waar geen reclames zijn. Maar ja, de normale kanalen op de eten, zijn. maar, die... Ja, dat ja. Ja, het is hetzelfde als bij tv waarschijnlijk. Ja, ja. ja, precies. Nou ja, dan is het toch fijn dat je ook gewoon via internet naar Radio 1 kan luisteren. Ook al ben je in Memphis ja. op dit moment. Dat, <laughs> nou, ik, dat doe ik wel ja. Nou, mooi. John, ja, uiteindelijk doe je dus eigenlijk dan toch wel iets met je goede eigenschap. Dat je heel goed in Engels bent en reis je gewoon de hele wereld over daarmee. Nou, hartstikke ja. mooi. Hé, hey, dankjewel voor ja. het bellen. En, ja, en een fijne avond is het daar, hè? Een fijne avond ja, dan nog. Bedankt, ja, fijne avond. Dankjewel. fijne <laughs> nacht. <Okay. laughs> ja, dankjewel. Doei, John. Hoi. 0800 1121. Waar was je vroeger goed in? En uh, ben je iets mee gaan doen of niet? Dit is C6 Steve, die pas heel laat is begonnen... iets met uh, zijn muzikaliteit te doen. That's me. But it's a dog handle. Doghouse. En uh, nou ja, over iemand die uh, pas laat iets met zijn talenten is gaan doen... of alsnog is gaan doen gesproken... dan is dat c Steve wel, want op zijn uh, 73 ste is hij nu... heeft hij uh, echt heel veel succes. En uh, in 2006 bracht hij zijn eerste album uit. Dus dat is pas zeven jaar geleden. En hij heeft gewoon nooit eerder iets met zijn muzikale talent gedaan. Maar gelukkig dus uiteindelijk wel... Um, ja, waar was je vroeger goed in en ben je daar toen ook iets mee gaan doen? Of heb je het eigenlijk gewoon een beetje links laten liggen? Of ben je er uiteindelijk gewoon niks mee gaan doen? Denk je nu misschien wel eens af en toe... Ja, wat nou als ik wel door was gegaan met sporten op, op topniveau... was ik dan misschien nu wel op die Olympische Spelen geweest? Je weet het maar niet. En uh, Jan Ronke. Hallo. Hallo. Um, ik hoor de radio op de achtergrond. Heb je die aanstaan? Ja. Zou je die even uit willen zetten of even weglopen? Dat doe ik. Ja dus wel, geeft wel een speciaal effect. Ja, dat is waar. Dat is echo, hè? <laughs> ja, precies. Hey, um, ja. gefeliciteerd ten eerste. Ja, ik ben vandaag jarig geworden in mijn nieuw huis. En een nieuw huis en jarig. En, en jarig en een ander... Ik ben de helft van mijn PTS kwijt. Van je wat? En van mijn PTS. Wat is dat? Ja, dat is een trauma wat je in, uh, waar ik in Haapert. Ik heb in Haapertvrouw gewoond vroeger. Ja. En uh, daar zat ik een beetje geïsoleerd. Ik kon mijn talenten niet meer uh, goed op de rails krijgen... zoals tuinieren, koken en sociaal zijn. Ja. Ik was geïsoleerd. En op het moment uh, dat ik mensen benaderde... ook de huisartsenproblematiek... Uh, vond ik een heel vervelend iets... dat je uitgesloten werd voor zorg. Maar door de strijdvaardigheid van mij... Uh, ...ben ik toch mijn talenten blijven doen. Okay. Ik kan goed door. Ik, ik heb het hele huis een beetje geklust. En ik wil uh, strak weer een uh, maatje gaan zoeken... ...zodat ik de rest van mijn leven een beetje sociaal kan denken. Oké, okay, dus jouw talenten zijn onder andere stukadoren, sociaal zijn? Ja, ik kan ook goed koken. Ik kan ook goed uh, creatieve dingen doen. En yeah. de laatste acht jaar had ik geen zin meer in het leven... Uh, Oh. Doordat ik op een gegeven moment de Bijbel begon te lezen en er stond er iets, stond een tekst in. Ja, toen was ik helemaal blij en toen dacht ik, nou ben ik eruit, ondanks dat de overheid mij een beetje zwaar behandeld had. Hmm. Uh, toen heb ik de juiste manier gevonden en de juiste mensen. Op Facebook heb ik ze allemaal gefeliciteerd, uh, de christelijke mensen die mij geadviseerd hadden om te verhuizen. En ik was zo blij die keer dat ik dus weer mezelf kon zijn. Ik heb ook... Ik ben blij. Iedereen heeft me gefeliciteerd met mijn verjaardag. Ja. Ik heb een grote... Ik heb hier achter een hele grote tuin. Bijna 45 meter lang. Zo. ik kan mijn hobby heel goed uitoefenen. <lacht> ja, en, en je... ik word weer een heel sociaal mens. Ja, dat is... Want je klinkt ook heel sociaal, Jan. Dus ik, ik ja, hoor en helemaal ik niet... Ja, ik uh... weer een... Ik, ik zocht... Ik had... Ik had uh, dingen gebeld van de KRO en uh, nog van een paar anderen. En die mensen die zeiden, Jan, uh, je bent er weer bovenop. Je hebt, uh, je hebt een mentaliteit van uh, rechtvaardigheid. Ik zeg, ja, uh, het heeft al een tijdje geduurd. Maar ik probeer gewoon uh, positief uh, vooruit te kijken. Ja, heel snel. Nu, nu is het gewoon, ik was goed in de liefde. Uh, ja, de trouwke is overleden. Uh, ik stond er alleen voor en op dat moment uh, ben ik gaan verhuizen en ik was echt wel uh, heel blij dat ik nu in een andere woning woon, niet meer in de omgeving waar dus etiketteringen. Een verse, aan de orde. frisse start eigenlijk. Ja, een, een, een anders denkende. En ik heb een sociale buurt, de de, de in Heindhoven. Oh. De oude Philipswijk. Echt is het dicht bij het uh, Philipsstadion ook. Dat is dit bij het Friendstadion. En uh, die tuin, ja, daar, kan je, daar, kan je echt, uh, daar kan je echt een gezin uh, van te eten geven. Ik, uh, oh, je je verbouwt ook echt goed en fruit. Ja, ik, uh, maar ik zoek, ik zoek weer naaste liefde, ik zoek weer vriendschap, ik zoek weer mensen om me heen. Ik zoek weer dichters, ik zoek weer schrijvers. Uh, ik heb de omslag benaderd. Ik heb de mensen van de Kleine Aarde destijds benaderd. Ik heb wakker dierwerk. Uh, ik was vroeger een vredesactivist, maar daar is er 20 jaar niet meer van gekomen. Alleen ja, nu, nu, nu woon ik in, ha in Eindhoven en uh, daar gaat een hele nieuwe wereld voor mij open. Hm. Ik, uh, ik, ik, heb... ik, ik kom uit Waalre, dat is in de buurt van Eindhoven. Dus ik ben heel veel in Eindhoven ja. geweest. Uh, ja, vroeger. Ik, Ook veel bij het PSV-stadion. En het is inderdaad een ben... leuke stad. Ja, ik ben, ik ben gisteren naar de Woenselse markt geweest. Exotische markt, uh, ik kwam daar een paar vrienden tegen en een paar vriendinnen tegen. Uh, die, hadden, die hebben allemaal functies in de zorg of daar en daar en daar. En ze waren heel blij voor mij dat ik uh, uit die... Uh, <laughs> ik, ik heb voor het eerst, uh, uh, voor het eerst gedroomd. Dat doe ik niet vaak. Maar Jan, als je nu... Want je hebt een heleboel goede eigenschappen opgenoemd. Stukadoren, tuinieren, ja. sociaal zijn. Je was goed in de liefde. Maar als je nou één ding zou moeten kiezen... waar je dan nu het liefste iets mee wil doen... want je voelt je nu helemaal goed. Welke van die goede eigenschappen wil je dan nu het liefste benutten? De liefde. De liefde. De, de, de, de, de, weer iemand om me heen. Als ja. uh, dus je gaat daten. Zijn, weer sociaal zijn. Ja. Nou, leuk. Dat is het mooiste... Ik, ik, ik heb een leeftijd uh, en, ik, en ik, heb, ik heb ook iets te bieden aan een, aan een vrouw. Ik heb niet veel geld, maar ik heb, uh, ik heb iets te bieden waar vier, vijf talenten... Mensen hebben niet vaak vijf talenten. Nou, dat, dat zou je in je contactadvertentie kunnen zetten, Jan? Ja, ik heb nooit op hogere school gezeten. Maar ik heb wel heel veel ervaring opgedaan met heel veel mensen. Ik keek beroepen gewoon af. En dat ging ik nadoen. Ja. En ik had twee goede handen. Dus je hebt het jezelf twee goede geleerd. ik had Ja, ik wilde als iemand mij een computer... Ik zag iemand met een computer zeggen... laat mij dat eens een keer doen. Ja, jij kan dat toch niet. Nou, ik ging dat toch eens proberen. En binnen een half uur was ik uh, computer-minded. Dus je bent ook nog eens, je pikt ook nog eens dingen heel snel op. Je bent ook nog eens goed met de computer. Dus ja. eigenlijk ben je in heel veel dingen goed. En waar ik ook heel leuk vind uh, liggen de tuin en de voortuin. Ik hou van, uh, van exotisch eten, ik hou van uh, sociaal, ik hou van uit. Niet uitgaan, want uh, uitgaan is niet mijn sport. Uh, maar ik wil wel uh, weer onder de mensen komen. Ja. Ik wil wel weer uh, met uh, de wandelclubs en dat soort dingen bezig zijn. Je moet ook wel onder en de mensen dan, uh, komen uh, als je op zoek bent naar, een vriend, naar de liefde natuurlijk. Dat... Nou, ik wil een, een, een, een, alleen maar één vriendin die twee talenten heeft. En die hoeft, dat, dat gaat namelijk, wat zit in het hart? Wat heeft iemand van onzelfzuchtige liefde? Onze, je wow. moet onzelfzuchtig zijn, de rest hoef je niet geleerd te hebben. Het gaat om, heb je respect voor elkaar. Jan, ik, uh, ik wil je een hele fijne verjaardag wensen. Ja, en, uh, en, en heel veel succes in de liefde. Ja, en ik ben blij dat ik aan de telefoon mag komen. En ik wens iedereen uh, van de radio en van als ze mij horen daar in Bladelhapert, hapert. Jongens, uh, het komt allemaal goed. <lacht> <lacht> <lacht> lachen, blijven lachen. <lacht> Boom boom boom ba I wanna settle down. Boom, boom ba I wanna settle down Won't you settle down with me? Settle down We can settle at a table ba. a table for two Won't you wine and dine with me? Settle down I wanna raise a child I wanna raise a child, won't you raise a child with me? Nebraska Nebraska Jones You have your nose That I you know I want to settle down I want to En dat is een nummer van Kimbra. Kimbra die maakte ook ooit een liedje met... Um, Hoe heet het nou ook alweer? Kortje. Kortje en Kimbra. Die hadden een liedje dat echt over heel... Alle radiostations werd gedraaid. Overal op internet doken allerlei covers op. Dat was een heel populair nummer. Twee of drie jaar geleden. Maar ze heeft ook in de eentje heel veel liedjes gemaakt. En ik vond deze erg leuk. Ook vooral de tekst. Dat ze gewoon... Lekker een man wil om mee te settelen. Niet, uh, niks ingewikkelds geen carrière maken of zo. Gewoon huisje, boompje, beestje. Lekker als vrouwen uh, in de keuken staan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. Um, 0800 1121 is het telefoonnummer hier van Radio 1. En uh, ik heb een vraag aan je, want ik ga je een dilemma voorleggen. Uh, ik had het net over waar was je vroeger goed in... maar ben je uiteindelijk misschien mee gestopt... omdat je iets anders wilde doen. Dus eigenlijk zou je dat ook een soort dilemma kunnen noemen. Want ik heb vroeger heel lang geschaatst. En op een gegeven moment ja, ging ik ook hockeyen... ging ik viool spelen en had ik allerlei andere hobby's... en kon ik het niet meer combineren. Dus dat was eigenlijk ook een dilemma. van ja, Welke hobby kies ik en waar ga ik mee verder? En waar ga ik mijn tijd aan besteden? Um, nou, dat was dus uiteindelijk dan niet schaatsen geworden. Maar... Um, ik ga je een dilemma voorleggen en ik ben erg benieuwd uh, wat, ja, wat jij dan zou kiezen en ook waarom. Want um, er is een website, Dilemma op dinsdag. En die uh, hebben elke week een dilemma vraag uh, stellen ze aan iemand. En dan um, nou, kunnen mensen daarop reageren via een poll. Dus dan zie je precies uh, wie wat het liefste zou willen. En dat zijn uh, voorbeelden. Bijvoorbeeld je kunt uh, de lokale weersomstandigheden bepalen. Of je kunt op elk moment onzichtbaar worden. Dus dat zijn eigenlijk twee... Ja, superkrachten Waar je dan uit zou moeten kiezen? Welke zou je dan het liefste willen hebben? Nou ja, goed. Dat is een voorbeeldje. Um, je hebt ook bijvoorbeeld... Uh, iedereen kan horen wat jij denkt. Of jij hoort wat iedereen denkt. Ja, wat zou je dan kiezen? Dat is een beetje een uh, ingewikkelde. Um, maar ik ga voor de volgende. Zou je liever één keer iets willen drinken met Beyoncé? Of met president Obama? Als je moet kiezen tussen die twee. Beyoncé is natuurlijk een hele mooie vrouw. Een zangeres. Een carrière nou ja, carrièrevrouw. Ze is heel jong en is enorm succesvol. En uh, ja, president Obama is de president van Amerika. Daar hoef ik niet zo heel veel uitleg bij te geven. Wie van de twee zou jij kiezen? Met wie van de twee zou jij het liefst een keer een drankje willen drinken? Het mag een kopje koffie zijn. Of een wijntje. Maar uh, ja, met wie zou je wel eens gewoon een op een aan tafel willen zitten? En uh, al gewoon het hemd van het lijf willen kunnen vragen? Um, 0800-1121, dan bel je naar Radio 1. Want ik ben erg benieuwd wat jij in deze kwestie, in dit dilemma, zou kiezen. Zou je liever met Beyoncé of liever met president Obama wat drinken? En ja, ik weet het wel, maar ik ga het zo meteen pas zeggen. En ik ben heel erg benieuwd wat jij zou kiezen. 0800-1121. Get it on, T-Rex. Dat is niet T-Rex, als in de diener van Sao is, natuurlijk. Mm. Um, even kijken, ja, met wie zou je het liefste wat gaan drinken? Met Beyoncé of met president Obama? Dat is het dilemma dat ik je heb voorgelegd. Dus als je moet kiezen tussen één van die twee personen... het zijn ja, natuurlijk twee hele bijzondere, belangrijke personen uit Amerika. Maar stel, je krijgt de mogelijkheid om met één van die twee mensen... een kopje koffie te drinken of een wijntje te drinken, net wat je het lekkerst vindt. Met wie van de twee zou jij dan het liefst één op één zo tegenover elkaar gaan zitten? Wie wil je wel het hemd van het lijf vragen onder het genot van een, een, een drankje? 0800 1121 dan bel je naar Radio 1. Want ik ben heel erg benieuwd wat jouw antwoord daarop is. Um, Sebastiaan. Hallo. Hé, hey, goeiemorgen of nacht. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. De nacht kun je ook zeggen. Ja, ik weet het niet. Dat ligt eraan of je net bent wakker geworden of dat je al de hele nacht ja, wakker bent. Ja, ik kon niet slapen, dus uh, ik lag even naar je te luisteren. Oké, okay, dus nou dan, een dan is het. Vraagstel je aan mensen. En dan is het een goede nacht bij deze. Ja, dat is uh, zeker een leuke show. Nou, nou, dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen. Ja. Um, ja, de vraag is dus: met wie ga jij het liefst dan wat drinken? Met Beyoncé of met president Obama? Um, ja, nou ja, ik nou ben, ik ben een heel benieuwd. Ik vind dat een vrij makkelijke keuze. Obama. Ja? Ja, dat is... Kijk, en natuurlijk is Beyoncé een uh, ja, bijzonder mooie vrouw, zeg maar. Maar voor mij moet zij daar ook mee hebben, van hebben. Ja. En ik acht de kans op een interessant gesprek met Obama vele malen groter Ja. Waar zou, wat, wat zou je aan dus, hem vragen? Waar zou je het over hebben? Uh, nou, ik denk... Uh, uh, zijn idealen, zeg maar, om uh, de wereld te verbeteren. Wat hij nou eigenlijk met politiek wil, zeg maar. Wat zijn intenties is om de politiek in te gaan, hè. Ja. Dat uh, lijkt me wel interessant. Van, oh. Wat zijn de beweegredenen om zich zo in te zetten voor de wereld, zeg maar? Ja. ja en wat zou je aan Beyoncé willen vragen? Als je dan... Ja, weet je... <laughs> Ja, ik ben man, maar ik denk niet ik maak toch niet veel kans bij dat denk ik. En voor de rest vind ik het niet echt een bepaald interessante vrouw. Hoor. Nee. Nou ja, ze heeft natuurlijk wel op hele jonge leeftijd al een grote, succesvolle carrière. Ik denk ja, wel dat ze op, op, op, op. daar... Maar ik, ik ben het met je eens, hoor. Want als ik dit dilemma zou krijgen, ja, dan zou ik ook kiezen voor president Obama. Terwijl uh, ik wel oh, denk... Ja, sorry. Ja. Ik wil wel even zeggen, ik denk niet dat ze dom is hoor. Want wat jij zegt, als zij zo een uh, succesvolle carrière is, ja. is... ...zeker wel een slimme vrouw zijn. Ja. Maar ik, dan, ja. ik denk dat ik inderdaad ook als vrouw... ...dat ik daar wel, nou, wel wat van kan leren. Dat ze me wel kan uitleggen van, nou, hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe, hoe ga je een carrière maken? Maar ja, president Obama, dat is toch wel... Uh, ja. Dus de president van Amerika, ja die heeft wel echt inderdaad invloed. Die kan echt iets bereiken als hij uh, de wereld wil verbeteren, als hij uh, nieuwe wetten wil bedenken of ja. Ja, weet je, ik, ik, ik zelf uh, ben wel iemand, uh, weet je wel, ik, ik ben nu nog jong. Maar Als ik oud ben, wil ik wel iets gedaan hebben waar ik van denk, van nou, dat, dat heeft zin gehad, zeg maar. Daar krijg ik een beetje met trots op terug. Hè? Ja? En in, in, in een pakje rondlopen, zeg maar. En uh, ja, ik, weet niet, ik ben niet echt fan van haar liedjes. Ik weet eigenlijk niet waar ze over zingt. Misschien maakt ze wel hele mooie nummers. Ja, sommige zijn zeg maar wel diepere dan betekenis. Je voor de politiek en voor de mensen inzetten. Ja. Dus in die zin heb ik, maar, heb ik ook veel meer raak, Denk ik, weet je, misschien is het privé helemaal niet zo, dat kan natuurlijk. Maar meer raakvlakken met Obama, zeg maar. Maar wat, uh, wat, wat zou je dan wel. Want je zegt, ik wil wel iets bereikt hebben, uiteindelijk. Wat, wat bedoel je dan precies? Wat wil je dan voor elkaar krijgen? Of iets nuttigs, zei je, toch? Ja, weet je dat je. Dat je ja, dat je, dat je terugkijkt, zeg maar, dat is ook wel hoe ik, uh, hoe ik naar werk kijk. Dat ik, dat ik denk van ja, weet je wel, wat, wat voor zin heeft het voor de samenleving... dat ik dit werk doe, zeg maar. Ik, ben niet, ik kijk niet zo heel, wat dat betreft, je hebt het over succesvolle carrière. Ik waardeer het als mensen dat hebben, hoor. En ik respecteer mm -hmm. het ook dat ze zich daarvoor inzetten. Ja, en uh, ze, doen ook, ze zetten zich ook in voor uh, goede doelen en zo, omdat ze dus wel... Ja, ja goede doelen, ben ja. meer die hoek inderdaad. Ja. Ja. Maar wat, wat, wat doe je dan, dan precies? Van aard, zeg je? Wat doe je dan precies voor werk? Nou ja, dat, is misschien beetje, dat klinkt misschien niet helemaal zingevend. Maar ik ben in een vrij klein dorp uh, gaan wonen. En ik werk hier nu in, uh, vrijwillig in een winkel. Ik heb, ik heb zelf uh, momenteel geen betaalde baan. Maar uh, ik zet me wel in een uh, aantal dagen in de week. Uh, werk ik nou in een winkel. En dat klinkt niet zingevend. Maar omdat zo'n dorp, weet je, dat, als, dat, als ik daar niet zou werken, dan zou die winkel misschien dicht gaan. Dat is ja. wel heel belangrijk voor het dorp. Dus voor het dorp geeft ik me dan wel een goed gevoel. Van, ja. Ik zet me. Ja, ja, dat Weet is hartstikke nuttig, zeker. En zou je een winkelwerk uh, anders voelen dan in zo'n dorp, zeg maar? Nou ja, ik, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Omdat er maar heel weinig uh, klanten waarschijnlijk komen, dan kunnen ze niet betalen om iemand daar fulltime in dienst te hebben. En omdat jij het dus ja, vrijwillig maar, doet. Precies, maar ook in, in, in een dorp trekt alles weg, zeg maar. Dus mensen willen graag iets behouden. En dan kom je hier wonen en dan zeg je van hé, hey, wat kan ik voor het dorp betekenen? En dat waarderen mensen ook wel. Ja. Dus, uh, weet je, dat soort dingen. Ik, ik, ja, ik heb dan geen betaald werk, maar ik zet me wel... Uh, en dat doe ik eigenlijk, ja, weet je, ik, Mijn filosofische kant uh, houdt me een beetje tegen om... Uh, ik, ja, ik ben te weinig sociaal dier om... Uh, ja, ze hebben op een gegeven gezegd van... Je hoeft niet betaald te werken, maar ik... zet me mijn hele leven privé al uh, vrijwillig. Ik werk ik heb soms ja. werkweken Je kan niet echt thuis maken, zitten. Maar dan op vrijwillige basis. Hé, hey, en wat denk je van... Dat had het wel zin voor mij. Wat denk je ervan, uh, president Obama vooral te kunnen leren? Nou, wat ik zeg, weet je wel, ik, ik, ik, als ik, als ik zo de vergelijking maak, voelsmatig ik, dat ik denk van, dat, dat interesseert me ook. Van, wat zijn jouw beweegredenen om de politiek in te gaan? Wat wil je verbeteren in de wereld? Uh, wat haal je er zelf voor zingeving uit? Weet je, dat zijn ook vragen waar. ik wat ik aan mezelf stel. En weet je, ik hoop best wel een bepaalde. Uh, weet je, ik doe nou heel veel vrijwilligerswerk. Maar ik zou graag betaald werk vinden. Maar dan zijn dat wel vragen die ik mezelf altijd zou blijven stellen. Van, Hoe kun je je dan toch dus nog nuttig te stellen? Werken? Van wat voor ja. zin. Ja, ik, ik kan mezelf verhalen. Maar dat, dat, ja. over zingeving enzovoort. Dat zijn de vragen die ik hem zou willen stellen. Ja. Dat zou ook wel interessant ja, goeie, goeie vraag, inderdaad, uh, Sebastiaan. Ik weet niet, misschien uh, <laughs> komt het er ooit een keer van. Ja, het, het werd een beetje onverwachts persoonlijk, moet ik zeggen. Ik ben niet iemand die graag met zichzelf te koop loopt op de radio. Maar ik vond het wel een leuk gesprek. Ik vond het ook een heel leuk gesprek, Sebastiaan. Ik wens je nog een hele fijne ochtend of nacht als je nog ja, okay. kan ik slapen. Ook een, uh, en succes met je werk. Ja, dankjewel. je wel. laten het doen. Doei. Gerda? Oh. Ik denk dat Gerda is. Ergens... Oh, Gerda, je ik bent ben er. Ik nog aan de lijn, ja. Ja, Hallo. gelukkig. Gerda <laughs> ja, uit, heb... uit Delft. Um, ja. De vraag is, uh, met wie ga jij het liefst wat drinken met Beyoncé of met president Obama? Als je moet kiezen. Ja, goedem uh, goedemorgen, Lieke. Goedemorgen. <laughs> ja. Um, Obama. Ja, ook al. Net als Sebastian. Ja. ja. En wat zou je ja. aan hem vragen? Um... Nou, in, in, in ieder geval, ik ben ontzettend geïnteresseerd in politiek. Dus vandaar ja. Uh, uh, Obama. Ja, dan is de keuze inderdaad en, makkelijk. Uh, ja, um, en ik ben ook muziek gek hoor, daar nu van. Je bent gek? Maar, uh, ja, muziek, uh, hoe noemen we dat? Maar um, um, even, even, even, even goed nadenken wat ik ga zeggen. Um, nee, wat zou je aan hem nou, vragen? Welke vraag zou je stellen? Uh, uh, uh, uh, uh, Wat hem ertoe heeft uh, gedreven om zich uh, kandidaat te stellen, president van de VS te worden. Ja. Yeah. Dat uh, was de vorige spreker, Sebastian, yeah, inderdaad, dat zijn beweegleden zijn. Ja. Of hij yeah. het inderdaad beter wil doen dan de vorige uh, blanke presidenten. Ja, je zou het daar, ja ook, daar zou je het ook over kunnen hebben, inderdaad. En ik, ik ben zelf uh, bruin. Ja. Maar ik ben niet, ik ben niet uh, zeg maar, uh, Black Panther. Je bent <laughs> lichtbruin. Ja, ik, bedoel, ik ben niet Black Panther. Ik ben niet ja. voor, uh, alleen voor, uh, ik ben voor alle rassen. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap ja. het. Ja. ja. Ja, nou Gerda, ik ga heel eventjes naar Kees nog, want die zit hier naast me en die gaat zo beginnen met start. Maar ik wil je in ieder geval bedanken voor het bellen en ik, ik wens je nog een hele fijne ochtend. Ja, jullie okay. ook dank bedankt. Dankjewel Gerda, ah. doei. Kees. hey hallo. Mag ik gokken wat jij zou kiezen, Beyoncé of uh, ja, Obama? Ja, ja, gok maar. Ja, ik denk toch president Obama, maar ik denk wel dat je er dan <laughs> wel lang over na moet denken. Nou, nou ja, nee, ja, ik denk als je, als je ooit die keuze krijgt... dan zou ik wel Obama echt ja. direct kiezen. Omdat ja, je, als je, je krijgt maar één kans om de president uh, van Amerika te, te spreken. Dus dan, ja, dan zou ik daarvoor gaan. Ja? ja maar je zeker. krijgt ook maar één kans om de mooiste vrouw... volgens heel veel mannen van de wereld uh, te zien... Ja, ja. en één op één voor jezelf te hebben. Hè? Stiekem. Ik vind haar dus niet zo mooi. Oh, nou, dan, dan is het inderdaad al helemaal makkelijk. Ik vind Obama veel knapper ook. <laughs> Nou ja, zometeen, dus start tussen 5 en 7 hier op Radio 1 en met Kees. Dus heel veel plezier zometeen. En volgende week weer gewoon, ja, het programma heeft nog steeds geen naam eigenlijk. Gewoon weer tussen 3 en 5, het programma Lieke met mij. Goeienacht. Dat is toch een hele mooie naam? Ja, maar het is niet echt een duidelijke programma-naam. Jawel, gewoon Lieke. Lieke op Radio 1. Bij gewoon deze... Lieke, dat kan ja. ook nog. Oh, gewoon Lieke, ja. ja. Ik ga er eens even over nadenken. M N. N. N <laughs>